Wij beginnen de les, 148. Pagina Kouf, 100, de regel 3 van de zorgers zelf. We hebben geleerd op de vorige les dat... Uh, op de Gmartikun, in de toestand van de Gmartikun, zal in één keer, zal Zewuk gemaakt worden, in één ogenblik eigenlijk, uh, over alle uh, Zewukim, man, alle correcties die gedurende ook leid, wat geleden werd, Gedurende 6000 jaar. En dan zal een overkoepelende zwoek gemaakt worden. En waarbij het licht van de Mashiach zal aangetrokken worden. Dat licht Yishida. Want het staat ook geschreven in het Torah dat de bevrijding zal komen als, uh, als een, als een knipoog. Dus zo snel als een knipoog, zo kort zal het zijn. Dus ogenblikkelijk. En dat is ook duidt op, duid op die op die ene laatste uh, ziwuk, op de in de algemene kwarticoon. En dan de Jezot van de Atik. Die hij noemt, de zoger noemt, Raf Palim. Ja, hij die, die, die veel van daden is. Uh, en, an, en andere, Mare de Gol oefden... En in de vorige oot. En de heer van alle daden. We gol Gajalina En alle hoge legers, etc. Dus alle overkoepelende krachten. Uh, zullen dan komen van naar de jesot van de eitik en de jesot van de eitik zal die doorgeven aan de noekwa de ware noekwa uh, malgoed de malgoed uh, die de zoger noemt mekapzi dus zij die uh, met de naam van de engel die dus Aanduid dat alle, alles, alle man, alle, alles wat gedurende 6000 jaar geweest was, zal zij verzamelen diemaal goed en daarop komt de man. De zwoek, dat is dan de man en daarop komt de zwoek. En dat deze zwoek dan zal dan door, in één keer doorlichten. Alles wat er geweest was en uh, zal de kracht hebben om de dood uh, te doen ophouden, om te niet te doen. Dood betekent de klipot. Uh, de regel 3: Ot zadi bet. Rav Poalim, Ihu Mekapsi El, Hai Ilana Rav Vikara, Rav Mikula Mian Fir Atar Davka, Nafak me darga ata ahdar kra v'amar. me darga ila asatim a de volgende pagina kuf alif 108e regel van de soort de ayn lo rata D'arga de hula bej, we begove, begone hura, ila'a, ala'a. Twee. U minej napik kula. Punt. Drie. Ot cadi bet, ob 92. Araf po'alim. Hij die Raf po'alim genoemd wordt. Igo me Hij is me Een beetje anders klinkt het wa dan wat we hebben geleerd. Dus het eigenlijk staat het. zoot is mal Het andere woord. Maar we zullen zien. Hai ilana raf Boom, groot, die boom is, die groot en uh, duurzaam is, waardevol is. Rav Mikula, groter dan allen. Mian vier Atar nafak Van welke plaats kwam die uit? Me aan daar van welke traptreden kwam die. Ah, daar kara, waar maar die, het, het vers eh, keert terug, of het vers verder letterlijk keert terug en zegt, me kapciee. Darga ilaa satima die verborgen hoge traptrede. De volgende de volgende pagina de eerste regel. De aien, lora ta wechule, die de oog niet gezien heeft. Wechule enzovoort. So Darga de kulabe traptrede. De traptrede dat, dat alles in haar is. We kan je schmego we me go ne huraila en die verzamelt zich binnen de hoge, het hoge licht. Twee oemi napik en van haar daar vandaan komt alles uit. Of verschijnt. Kijk, alle superlatieven, alle overtreffende, de meest overtreffende um, attributen, die de zoger toeschrijft, wat wij horen aan die twee, aan, eigenlijk aan die zwoek, de laatste zwoek van de, um, die, die de volmaaktheid brengt aan de schepping. Eigenlijk de stempel Set op uh, de hele schepping. Heb ik nog iets verteld? Een stukje daarvan, ja? Oké, heb ik een nieuwe, dat heb ik al verteld. Nu gaan we naar de Hasselam. Um, de linkerkolom, de regel 15. Uh, de referentie voor oot van oot Tzadibet, 92. Raf Poalim, Ihu Deze naam Raf Poalim, dus groot van daden, is enzovoort develop. De punt. Poalim ze stingu mekapcel. Rav Poalim me po dat he is uh, Punt. Ilan Hagadol Vahikar gase Hagadol 17 Mikol. Mi'eze makomjatsa. Punt. Ilan ha'gadol, de boom, de grote en waardevolle, deze grote en waardevolle boom. Ha'gadol zevendien Mikol, de groter van allen. Mi'eze makomjatsa. Van welke plaats komt die uit? En we weten wat het wie nu dat allemaal vertelt, dat is die Ravah Saba die vertelt aan die twee reizigers, herinner je nog, die op weg zijn naar Hashem, naar bevatting van de ketter, van het niveau van de uh, attic. En hij is dus gezond, gezonden om hen op weg te helpen, om deze traptreden te beklimmen. mi zei na de eerste punt. mi eis madrigaba van velake trap kwam punt. Hazar acht katuw. de katu, Waamar my kapziel, madriga 19 ustuma, to lorata, we Punt. zeventien, euh, na de laatste punt. Chazarakat of de, het hele geschrift, of het vers, Die keerde terug, en zei: me kapzield, deze naam, dat zij is, Madrega lionav stuma, de hoge en verborgen traptreden. She a in Lorata, dat ook heeft haar nog niet gezien, wegomer. She he, de punt, madregae twintig, she ba weh hi ma מאור betocha maor ha elion einen deinde um jemena jo ce acol punkt 19 nadepunkt shihim adrega madrega shih acol ba da ce izde trap trei en zij verzamelt in zichzelf, binnen zichzelf, Maooreleon, het hoge licht. 21. en van haar alles af uitkomt, alles verschijnt. 22. ב יורד וארימ, אנוקва ניכרה ata בשרם 23 מיכאב צייל, וגו אמ כי רעב פולימ וגו 24 מיכאב צייל, שהנוקва Mekabetzet betocha aorot 25, kulam Bavad achat min aisod anikram isum ze 26, raf Poalim. Hij legt het ons uit 22. De de uitleg van woorden. Anukwa, ni krat, abasheme kapziel, nuk, de nukwa heet nu, dus in de Gmartikun, en de toestand van de Gmartikun, de uiteindelijke correctie, heet ze in de naam me En daar zit de woordel, de stam, kapets. en dat is verzamelen. Dus zij die alles verzamelt. We hu met de Amen, dat is om de reden die raaf poalim, iho me dat zoals de zoger zegt, dat raaf poalim, oftewel die hij die, die veel groot van daden is, veel van daden, groot van daden is, iho me omdat hij is me hij verzamelt, hij is degene die verzamelt alles. Chehanoukwa, Mekabetzet, wat betekent dat? Duidelijk, de ene verzamelt de man. Ja, de Nukwa verzamelt alle man die in 6000 jaar was, En terwijl, en die soort van de Serapien, die verzamelt uh, alle krachten, alle lichten, als het ware die op die, uh, die, uh, die uh, overkoepelende man zullen uh, komen. En dat is wat hij zegt: we hoeven Shemunukva uh, 24 na de koma, Daar ja, de nukwa mekabetset betocha verzamelt binnen herself, binnen haarzelf de lichten, alle lichten in één klap, in één keer. Min a jesot, van de jesot. Aanik ram is om ze welke jesot heet om die reden. 26, graaf Paulim, hij die groot of veel van daden is. 26, na de punt, om me waar, dubbele punt. Akoma hajo zad. Alle ziwog zevenentwintig haze. Nikra ilana rav vikara. shu nafak min achtentwintig hajisode. We ata el anukwa. Ik had nog verder ons uitleggen nog helderder, waarom die ook de Yesod heet ook Mekabzee. 26. Om maar en hij legt uit dubbele punt, kom maar het niveau van het partsof. Het niveau van het, dat uitkomt, verschijnt op deze zeeboek. 27 Nikra Ilana Ravikara, heet uh, de uh, grote de grote en duurzame ware waardevolle boom Shegu nafak dat die uitkomt die komt uit van de Yesod Veata elanukva en kom tot denukva. Punt. Veomer, šebihdei leharot, neik natwinter. Lanu, et echo echo ta, še lakoma, מי אין היא נפקת ובעה הישיבו הכתוב בשם אין אין דרתך מקבצי איל, שהאור העליון מקבץ אותם ביסוד ואין דרתך ומשאפתם ומשפ, לנוקווה. Kijk, wat hij zegt. Wel maar hij zegt dus over 28. haar ooit, dat om ons te leren. een goed tasjele om ons te leren de eigenschap, de kwaliteit van de van deze, van dit hoog niveau. Dertig. Meaien hierna vaak had, waar vandaan die, dat niveau uitkomt, verschijnt obaa en komt. Heeshiwak had of keer terug eh, eh, het vers, en noemt haar, noemt noemt dat in de naam mekabzieheel. Hij die verzamelt dus ook zeer en pie noemt die dan tijdens de ziwuk noem die op, Dat het hoge licht mekabet zo tambo zo. verzamelt zij allemaal al die hoge uh, lichten, etc. verzamelt zij allemaal in de jesode, dus dat is de ene verzamelplaats, ja, de jesode, dat verzamelt alle lichten, al die krachten, wat aan de nukwa gegeven wordt, 32, om een aan de noekwa, en die geeft zij aan de noekwa, en de noekwa natuurlijk ook, die verzamelt uh, zij, uh, is de verzamelplaats van alle Man, en zij krijgt dan ook die verzameling van de Iesot. 32. Venikraim snee hem jachat, bashem 33 mekapzeel. Oh, hij zegt het iets anders, dat zij Venikraim snee hem jachat, en zij beiden heeten, hij zij beiden samen, oh, samen, heeten in de naam mekapzeel. Beiden samen. 33. Vhu. Darga. Illa. Satima. De A. in 34. Lorata. Vigomer. Klamar. shamadrega Hazot. 35. Ayotsat. Miazivu. Gazet. Nikret, Bashem, Ayin, Lo, 36, Ra, Ta, Elokim, Zulatech. Punt. 32. Nee, 33. 33, na de punt. En dat is, Dargaila Gaila'a, ho de hoge, verborgen, traptreden, de een lorata, die het oog niet gezien heeft. We gomer enzovoort. So Klomar dat wil zeggen. Shachamadrigah azot, dat deze traptrede, 35. Hayotzaat mua welke traptrede van deze, van deze zivug uitkomt, verschijnt. Nikret Bashem heet in de naam. Hij Elora, ta' Elokim zullen tegen. Het oog, hij heeft niet gezien Elohim behalve jou. Dus dat is van, de, van de, die profeet waar we het over hebben. Die, die, die, dat hij een vers dat hij van de profeet had geciteerd. Uh, ge dus datgene wat komt dan na de Gemartikoen. Wilmer, Bahai Darga. De volgende pagina. Eh, Kuf al 101. Hasolam de rechterkolom. kolom ze kol hatikun basman aschleimut achrona. We Alken twee. לדרגה דקולה בי, והוא מיכוח דרי, וקניש בגובי מיגו נהורה אילאה. כי קבץ פיר בטוחה, מיכוח נהורה אילאה, לחול une horin 5 alain hier een kommaje weggehaald ook de regel 4 code komen het weghalen 5 mikol shit e alfi shnibavat achat zesh vechides otam baor aylion punt nog op de vorige pagina de linker kolom, de 36 e regel, naar de, de Wel meer en hij zegt de over bij in deze darga, in deze traptreden, de volgende pagina, de rechter kolom, de eerste regel. Niemca, je Tikun, in deze traptreden, op deze traptrede bevindt zich de hele correctie de hele tikkun was man, als in de tijd van de laatste volmaaktheid. Wij kennen daarom twee hoe nief gaan hij wordt geacht, of deze traptrede wordt geacht, le darga de bij tot de traptrede dat alles erin is. Weho, Miko, en dat is krachtens datgene wat de Zogar zegt: drie, we kan niet bego, we a, en die verzamelt zich binnen, te midden, of midden binnen, de, binnen dat hoge licht. Wat betekent het? Kikab, kibets, vier betocha, want die verzamelt deze traptreden verzamelt binnen zichzelf. Nikoyach Nehurila, ah, krachtens, let op, krachtens die het hoge licht, le goy wenehurina lain. Alle het goede en alle. Uh, hoge lichten. 5. Mikol shite de alfish niet, behad achat. Van alle 6000 jaar van de schepping in één keer. 6. We gaan de Schotam en vernieuwen hen in het hoge licht. Dus alles wat in de 6000 jaar verzameld werd aan man, aan leid, aan oorlogen, aan ellende, aan goede dingen aan slechte dingen. Doet er niet toe, absoluut doet er niet toe wat. Alles wordt verzameld door die verzameld die noekwa en die zeer die pin al dat licht geeft wat past in één keer wat overeenkomt met die overkoepelende man. En vernieuwd zij, vernieuwd zij. betekent, ze zijn los van elkaar. Het is, een, het is net als wat wij doen. Uh, Opstegingen en afdalingen. Dan opsteging en dan weer. En dan weer. Afdaling is het is gedurende de zesduizend jaar. Het is net als een pauze. Als openhout. Terwijl het is, wel, het is ook weer nuttig. Afdaling is nodig, maar het is wel, het is net een, uh, in ons gevoel dat het op, op onthoudt, maar in de Koen, al die afdalingen zullen dan ook als het ware uh, gelijk komen te staan met, met integreren zichzelf, één worden met al die opstekingen en we zullen zien dat het alles was noodzakelijk. Als het allemaal was, wordt, het, dan zal het vernieuwd, vernieuwd worden, dat licht. Igeda zal, door het licht van Igeda zal alles vernieuwd worden. Punt. Op een andere plek staat het geschreven ook, dat dan zal, zal elk vlees zal zien dat alles, wat was, dat alles wat gedurende 6000 jaar plaatsvond, was nodig. En de oorlogen en de ellende en alles was, zal men dan zien dat alles was rechtvaardig. Alles was terechtvaardig. Dat geloof op te bouwen, daar gaat het om. Kennis, ik kan zoveel kennis vergaren en het is 0,0 betekent niets. Maar het geloof op te bouwen. En dat is wat wij leren. Wij leren de Torah van na de komst van de machine. En steeds erop hammeren. En steeds, kijk nou leren wij over de gmartie Van de ene invalshoek, van een andere, van, van allerlei kanten. Zodat so wij steeds ermee erdoor geconfronteerd worden. Dat steeds licht van die uh, van die Aatik. al is het maar als oormakief, omringend licht, maar dat bestraalt ons. He? En doet ons ook wensen om dat licht te ontvangen. En dat is net als magneet. Dat trekt en nog meer trekt en nog meer trekt. En maakt ons volmaakt. Absoluut. Maakt ons volmaakt. Met de dag. En dat is geweldig om dat te zien in dit leven. Dat het zo is. O lef ik graag. O minei, en daarom zegt hij. Oh, ik heb het nog niet gelezen. O minei zeven napik kula. Kjalken wat Vinigletata kol ach dat er een kou achter de muur En wat um ervan van is dat er een alles achter de muur achter de muur achter de het wordt nieuw onthuld. Kollerslimet Hamekawe. Al haar uh, volmaaktheid, die Hamekawe waar men op hoopt. Er is geen andere manier dan te hopen. Hè? Maar je kan hopen gewoon door, met de mens kan ik hopen op welke manier door de uh, wishful thinking alleen door uh, dogmas ja, gewoon, men zegt, ja, we moeten hopen ja, die komt, of die komt en dan is, gewoon onder de kennis begrijp je, onder kennis gewoon zonder verifiëren zonder werk te doen alleen hopen zo het is dan naïeve hoop ook nodig ook nodig, en er is hoop dat, waarbij de hoop dat men nog niet daar zit, ja, maar wel voelt dat men wat men aantrekt dat het eind, de eindpunt zit al wel zit wel in de lucht jij weet wel dat dit er is jij weet al het doel en het doel is helder voor je ogen voor mij is dat meer realiteit dan realiteit van wat je, wat je, wat je gewoon in alle dagen, is ook de realiteit. Maar bijvoorbeeld ik, omdat ik steeds daarmee ik geconfronteerd ben, bouw ik dat geloof, dat is, uh, dat moet alles, alles overheersend geloof zijn. Het is nog niet genoeg. Want pas dan maak jezelf uh, beschikbaar, ja, en jij ontvangt dan ook die van die volmaaktheid waarnaar jij ook hoopt. Want zie je hoe je ziet dat zie dit inherent is in de schepping? De hoop is inherent in de schepping. Zonder hoop, hoe kan je dan komen daar? Hoop betekent boven het verstand, steeds boven het verstand gaan. Binnen het verstand kan gaan betekent wat is hoop. Dan zeg je, kijk de mensen in onze wereld zegt wat is hoop. Wat kan je daarvoor kopen? Wat kan je daarvoor maken? Hoop. Je moet het maken, je moet het. je verstand alles. Maar omdat men leeft alleen, denkt men dat men in een nieuw leven leeft. Maar men alleen leeft in dat. Een stukje van nieuw inderdaad, zonder verbondenheid met, met uh, zijn eigen en de algemene vervulling. En de mens is gemaakt om de verbondenheid, elke dag, ja, elk moment, die verbondenheid met zichzelf, dus met, betekent met zijn eigen aura, met de hele naranjai van jouw neshama, met de hele naranjai van jouw neshama in contact te blijven. En daarmee ben je ook, je verbind jezelf met de hele schepping. Ja? Waarom is het naranjai van de neshama? Dat is het hoogste wat de mens kan hier op aarde ontvangen, in het algemeen aspect. Ja? Want we hebben drie kilim. Ja, drie kilim. Alleen, tot de Gmartikun. En in drie kilim komen drie lichten, neefes, ruach en neshama. Dus de mens moet naar een alle vijf lichten van neefes ontvangen, dus klaar zijn daarvoor, de kilim daarvoor hebben, dan naar een van de ruach en dan als de laatste, hoogste, naar een van de neshama dat is in het algemene aspect, dat op elke ziel, in het algemene aspect, heeft alleen maar drie kg. Maar, in het bijzondere aspect, natuurlijk vijf kg, mijn boy. iedereen begrijpt het? In de, de algemene, in het algemene aspect alleen maar drie, want daarom, altijd onderste, de twee, ze hier aanpienen, nu, altijd in, en, maar goed, altijd ontbreken bij ons, tot de gmartie koen. Maar, in de in het bijzondere aspect, elke mens heeft ook zijn eigen, maar kan ook, uh, heeft vijf kilim. Eigenlijk in het bijzondere aspect. Met alle vijf lichten, dus het is wel, hij is wel in staat, om in het bijzondere aspect, ook de ketter, of ketter van de lichten, die je daar ook te ontvangen. Dat is het verschil tussen het bijzondere en want niets bestaat minder dan vijf kilim. Alles, ja, alles heeft vijf lichten in en vijf kilim. Hoe kan je dan zeggen alleen maar drie, drie kilim? Drie kilim, ja, drie kilim alleen. Ach in het algemene aspect. Maar in, in, in, in op zichzelf staande, ieder, alles heeft ar, Hawaii in zichzelf. Alles heeft vijf kilim. Kan niet minder. Dat is de schepping. Dat is erg belangrijk om dat steeds. Onder ogen te hebben. En. Ik, natuurlijk merk ik. Ik weet. Ik zie ook. Dat ook. In, in jullie hebben ook. Veel van die hoop. Al. Uh, Meegekregen. Dus door werk. Door hard werken. aan zichzelf. Heel veel. Het is ongekend hoe. Ik kan. Ik kan spreken daarover. Kan het uit, uit uh, woorden, alles kan uitkomen van mij, anders zou ik het ook niet kunnen. Dat wij honderd pagina's door hebben, doorgeworsteld, doorgeworsteld hebben. En gaan we verder met de hoop. En dat het ons gegund wordt, dat is al een teken dat wij hoop, en hoop betekent ook geloof. Je kan niet hopen op iets als je geen geloof hebt. En geloof betekent, betekent dat, jij, wat? dat jij het koninkrijk der hemel, de malgoed, het juk van het koninkrijk der hemel op je neemt. Dat is malgoed, dat is het geloof. Want uh, het is tegen het om te geloven. Dus dan neem je het juk van het koninkrijk der hemel, betekent dat gaat boven jouw verstand. En dat is het geloof. Zonder geloof kan men, kan men niet vooruit gaan. Vanmiddag om een uur vier, ja? We waren een beetje zo even, zaten we zo rustig, ik en mijn vrouw, uh, thuis om op een bankje, zei, en ik, een beetje uitrusten even. En belde iemand op. En was iemand van... Een van onze studenten. Was, niet lang was hij bij ons. Kwam even... Een paar jaar geleden. Kwam die... Zat hier bij ons. Hier tegenover... Waar, waar jij zit nu. Dat was... Ook hij zat dus een aantal lessen bij ons. En had ook een beetje lessen genomen van ons. En zegt hij... beeld mij op. Uh, wie, weet je wie ik ben? Of ik zeg... Ja natuurlijk weet je wie ik ben. Dat is een man van... Een jaar of vijf. Van onze, van jullie leeft het ook zo'n beetje. En flinke kerel zo. En toen hij hier kwam, toen hij zei tegen mij: toen hij eerst voor het eerst kwam, toen zei hij tegen mij: dat ja, Kabbalah is iets voor mij. Ik zal het nooit verlaten. Ik zal altijd blijven Kabbalah leren. wat je ook nooit zou zeggen. Er waren nog andere mensen, er was iemand hier ook, ook nog uit België die ook zei: Kabala is voor mijn al mijn leven. Als je zoiets zegt, dan direct komt de, de, de Citra Achra en die beweest jou, en die zegt dan direct naar boven: en die zegt: Kijk nou, kijk nou die komiek, kijk nou naar nou die comediant. Ja? Die zegt: Die weet niet eens wat, die, wat, wat morgen zal zijn, die weet niet eens dat. En die dan beweert dingen die dan, hoe kan je dan beweren? Exactly. Wie ben jij om dat allemaal te zeggen? Ja, nu voel je dat. Nou, dat is geweldig. Ook ja. mm. okay, hij dan toen zei het zo, en dan na een aantal lessen, was hij niet meer, kwam niet meer opdag. En nu belt hij mij op en die zegt: Ik wil de draad oppakken. Ik kan niet zonder kabbalah. No. Yeah. Oké, okay. doe het in. niet, dat niet. Als iemand persistent is, als iemand terugkeert, ja, ik zou iedereen aanvaarden, aanvaarden. Ik bedoel, niet hier natuurlijk, niet in de klas, in de klas mag je meer. Waarom niet? Eigenlijk, wij gaan alleen de, de top bereiken. Dus wij kunnen niet mensen die je weer, weer hier laten komen. Maar wel thuis, thuis leren, dat is geen probleem. En Dus, maar kijk, ik heb hem ook verteld: je kan niet weer terug, hier, twee moeten het ophalen, je kan niet, niet steeds, mensen, weer terug, hier. En, uh, dus, en, ik zei, en hoe vind je, hoe, hoe is jouw algemene welzijn? Hij zegt, slecht. Slecht, zegt hij, ik zeg hoe slecht hij zegt erg slecht ja? en dan zeg hij dat ik, ik uh, zei loop bij een psychiater zo'n boom voor een keer maar loop bij een psychiater ook die weet het, gebru medicijnen gebruikt om kalmeringsmiddelen, allerlei andere dingen ik zei niet moet je dat niet doen ik zei als het nodig is als het voorgeschreven voor jou, oké, okay, ik heb ze zeggen je moet nou, nooit zeggen aan iemand die niet aan zichzelf werkt, dat het waardeloos is wat hij doet. Natuurlijk is het waardeloos, maar je mag het niet zeggen. Ik ben wel, want in zijn toestand is het, uh, hij voelt dan dat die medicijnen helpen. Maar heb ik zo, nou moeten we hier nog iemand hier, die dan ook uh, we hebben een lopen, Maar het is wel normaal. Hij, hij weer wel wens heeft voor de kabbala. Ik zeg, waarom denk je dat de kabbala... Ja, ik weet dat de kabbala al Weer... Dus heb ik hem ook gezegd, oké. Okay. Uh, geef een mailtje, et cetera. Zo afgedwaald. Afgedwaald was hij. En toen hij hier kwam, heeft hij heeft Toen hij goede woorden gezegd Want Hij was niet... Hij was in de laatste paar mensen die kwamen hier. Laatst... En, kwamen ze hier. en toen zei je tegen mij: van ik zei, waarom wil je hier komen leren? En hij zegt: nee, ik wil ook in de, in de groep bij ons. En ik zei, waarom? En hij zei, ik voel dat ik tegen de muur sta. Ik kan niet anders. Dus ik heb geen keuze. Nou, dat vond ik mooi. Ja, als iemand zegt, ik kan niet, ik heb geen keuze, betekent die, die heeft keuze al gemaakt. En die kan wel bij ons komen. En die zegt, nou niets redt mij. En dan komt die kabalen leren. Nou, dan is het geweldig. Dat is dan... Dan betekent die dat die je geschikt zegt. Dus to, die, toen had hij dat gezegd. Maar natuurlijk weer naar beneden gekomen. En ik zeg, hem zo'n goed kwartiertje of zo met hem. Ik weet niet hoe lang gesproken. En wat gezegd dat. En weer moet je werken aan zelf werken. Hij zegt, ja, maar dan... Leer ik je dat wel, dan geweldig vind ik die kabbalen. En dan opeens haat ik het. Oh, ik zeg, kan ik niet eraan kijken? Ik zeg ja. Wat kijk, ik doe het ook. Ik. Hetzelfde. Het is niet anders. Het is elk, Elkens overwinnen. Elkens de, wil, de wilskracht om het goede te doen. Dat moet je doen. Elke dag hebben we die gevechten. Dan denken, denk je dat het zal afnemen. Jij zal alleen zoveel investeren in jezelf, dat jij zal onder elke omstandigheden, jij zal ja, ja zeggen. Als zit je bedolven onder de klipoot, onder alle die onderlijke krachten, dan zeg je ja, ja, zeg je. Dan weet je dat het geen andere weg mag maar het is één ding om te vechten zoals wij leren omgaan. En als je dan even weg bent, dan zie je dat. Maar dat is ook de weg. We veel leed gehad. En dan moet je terugkeren. Een, ik zeg tegen hem, jij kan me één keer bellen. Het was mooi dat je gebeld had, maar denk niet dat ik nog een keer. Ja, niemand belt mij op, dus iedereen werkt aan zichzelf, het is niet dat iemand weer een andere psychiater, of jij noemt, noemt hem kabbalist, dat ik die jou zal helpen. Gewoon werken aan jezelf, vallen en opstaan, vallen en opstaan, ook dat is groei. Dat is wat deze oot betreft. Dus nog een keer, steeds leren over Gmartikoen, dat is de hoogste, uh, het hoogste leren wat het is. En dat is wat, wat, wat genegeert. wordt genegeerd. Eigenlijk wordt genegeerd waarom? Men leert liever wat men nu nodig heeft. Ja, vertel me, hoe moet ik dan doen, voorschriften doen? Ja, hoe moet ik dan naar een ziekenhuis gaan, nou iemand helpen, gewoon dat is iets waar, maar als, als ik maar niet hoef te hopen, als ik maar niet hoef eh, geloof aan de dag brengen, ik wil graag anderen helpen en van alles doen, een goede mens zijn, et maar laat mij niet juk opleggen ...van het koninkrijk der hemel op mijzelf. Dat wil ik niet Laat anderen dat doen. Ik ben gewoon ik gewone jongen. En dat is jammer, want dat is... ...niet jammer, maar dat is dan... ...een lange en... ...pijnlijke weg. Terwijl wanneer we leren van... atik ...wanneer we leren... ...dat het, het einde doen... ...ja, en hoe dat zit in elkaar... ...dan... Creëren we, dan wordt het behoefte. En De behoefte moet je hebben, moet je zo'n behoefte hebben in jezelf. Zo'n verlangen moet je in jezelf hebben voor de bevreding. Daar gaat het om. De behoefte. Ja, als er geen behoefte is, dan wat kan je dan uh, aan mens zeggen? Je heeft geen behoefte. Ja, die zegt zo, nou... Ik ben al zo'n 35 of 40, nou oké, okay, nou, hoeveel jaren, of 30 misschien, en, uh, ga ik nog nog, leef ik misschien nog meer. En dan klaar is dan well, is de graf is dan, de graf is dan het eindstation. Wat heb ik, ik ga hier, ik uh, geniet hier en alles en, en uh, interesseert mij niet, ik ben dan, uh, uh, word ik dan, en verslaafd, verslaaf, verslaaf, verslaaf door de Sitra Achra. In elke, in elke verslaving dan ook. Welke verslaving? Dan? En interesseert de mens dat niet. Maar jij moet verlangen. Je? En dat verlangen kan je alleen maar... Hoe kan je, de de kan je het verlangen? Door de Torah. Je kan niet verlangen gewoon hoe, ja. Door de Torah leren we door de Kabbalah. Door de Zoger leren we te verlangen naar wat... Er onvermijdelijk zal plaatsvinden. En niet alleen in de toekomst, maar dat ik zelf kan oproepen. Heel? En dat is iets wat de reding die eigenlijk in jouw eigen handen is. Dat, dat is geweldig. Dat is wat ik altijd, altijd om reding zoek of verwachtende reding komt. Van die, van de Mashiach, van die, ooit, ooit, wa, wa, het begrijp je, altijd iemand anders die moet mij redden. En dat vond ik verschrikkelijk in, in mijn zoektocht. Dat Ik, ik voelde dat het, niet, dat het iets ontbreekt, dat de mens is uh, gemaakt om zichzelf te redden. Natuurlijk met de hulp van boven. Maar de mens zelf. Hè, en niet ander. Niet een religie. Goed onthouden dat anders. Ik zeg steeds over de religie. Ik heb niets tegen de religie. Maar wij moeten uitgroeien. Uit de kinderschoenen Zoals het nou, had gezegd. Hè. Uitgroeien. Uit de kind, want jammer van de tijd. De tijd. Aspect tijd. Is iets geweldigs. Elk moment. Moet je voelen, elk celletje dat in jou is. Dat wil de schepper. Begrijp je? Niet denken dat, ja, oh, dat is egoïstisch. Waarom ook de buitenmens, die zoveel aandacht schenkt aan zijn huid. Ja? Met een uh, uh, uh, uh, creme, creme, zalfje doet en dat. Waarom is zo'n eigen liefde dat? Dat is een andere kant van medaille, maar dat is, dat is goede zaak. Dat is, komt van het hogere. Alleen, men ziet alleen het uiterlijke, ja, de uiterlijke mens. Maar het is geweldig, omdat niets anders heeft de mens dan zichzelf. En niets anders wil de schepper dan dat de mens geniet. je? geniet, de mens moet genieten. Dus genieten betekent dat elke cel dat in jou moet zingen, zingen. moet hallel zingen, moet uh, lof zingen aan Hashem. Elke, elk uh, celletje, laat staan elk orgaan, ja? ook dat orgaantje. Ja? Elk orgaan moet dan zingen, lof zingen aan Hashem. En persoonlijk, dan heb je dan persoonlijk contact in elk cel met het hogere. En dat is de persoonlijke redding. En dan komt natuurlijk ook dat alge de algemene redding. Maar daar hopen we ook. Maar daar kan je alleen hopen vanuit jouw eigen reddingsactie. Ja, moet je zelf eerst jezelf leren... Redingsactie ondernemen, eerst, ja? eerst boven, boven het water komen, boven de water komen. Dan, als het overstroming is, dan moet je de moeite nemen op het dak te klimmen. Ja, of niet? En niet daaronder zitten, ja, ja, ja, het is overstroming. Je moet eerst jezelf, ja, ik, ik hoopte op de reding, maar eerst moet je jezelf redden. Hè? Om op het dak te klimmen, ja, nog, gaat nog hoger, oké, okay. en dan pas. Kan je eerst jezelf redden. En dan word je dan gered door anderen. Kan je hopen. Maar altijd redding is persoonlijk. Onthoud dat erg goed. Niet een groepsredding bestaat niet. De redding van Joden is absoluut geestelijk. Het is niet dat Joden worden gered. Ik zal het, We zullen nog een uh, pauze maken. En dan zal ik misschien dat. Ook in de, in de nachtlessen was, we kwamen ter sprake zal ik iets vertellen, iets wat echt geweldig voor ons belangrijk is, dat wij zullen zien hoe de redding komt, hoe moeten we het hoe de redding moeten wij tot stand brengen. Wij, elke mens, afzonderlijk. En nu maken we een pauze.